Tuinklusjes in februari. De dagen beginnen weer merkbaar te lengen. Het, het rustende tuinleven wordt terugwakker. Met een beetje geluk kan deze maand al wat lentesfeer brengen. Als de grond niet bevroren is, kan het gezond vanaf 6 graden boven 0 beginnen te groeien. Er zijn al heel wat vroege bloeiers die hun eerste bloemen laten zien. Toverha ...toverhazelaars staan te bloeien... ...samen met sneeuwklokjes... ...winterrijden... ...winterkonieken... ...en kamelia's... ...nu het wat rustiger in de tuin is... ...kan men de tijd nemen... ...om een terras... ...een zitkaal... ...of looppaden aan te leggen... ...houten constructies... ...zoals tuinhuisjes... ...controleren... ...herstellen en een nieuwe laag verf- of lijnolie geven. De voegen van uw terras of oprit, onkruid en mosvrij maken, met milieuvriendelijk scherp zand. Snoeien, net zoals bij de Erika, mag ook de winterbloeiende jas, jasminium, nu of winterjasmijn. Vrij drie worden ingekort. Doet men dit niet, dan groeit de struik uit tot een plant met verwarde takken, waardoor deze er vrij wild en slordig uit gaat zien. Na het snoeien kunnen deze planten een lichte bemesting goed gebruiken. De klimaatsen die in de zomer of later bloeien, mogen worden gesnoeid. Zoek op de stengels naar gezonde ogen en snoei de takken tot ongeveer 30 centimeter af. De voorjaarsbloeiende bosranken zeker niet snoeien. Wil je er in de lengte nog bloemen van zien? Deze worden pas ingekort na de bloei. Bij de hortensia's zitten de bloemknoppen voor dit jaar al in de plant. Deze kunnen gemakkelijk bevriezen. Dek ze daarom dus af met een vliesdoek als stevige woord wordt verwacht. Bij voorsvrij weer snoeien van struiken en bomen. Wel nog wachten met het snoeien van rozen tot in maart. De winterbloeiende struiken, zoals Erika, mogen na de bloei worden bijgesnoeid. Snoeien de uitgebloeide stelen tot aan de onderkant af dus zorg ervoor dat ze anders zouden beginnen open te vallen en het bevordert een goede vertakking bij de stengelbasis waardoor er nieuwe stevige planten zullen verschijnen onkruid is deze maand zeer makkelijk uit te trekken zoals brandnetels kweekgras boterbloem, velkers enzovoort Wanneer we toch aan het wieden zijn, kan men tegelijk de afgestorven bloemstelen van de sediums, wederik, duizeknoppen en vele andere vaste planten verwijderen. Deze kunnen het beste verdwijnen voordat de planten met jonge en breekbare scheuten beginnen uit te lopen. Na het wieden is het in deze maand de tijd om een laag organisch materiaal, Van de composthoop en de bloembodders uitstrooien en in de bodem te verwerken. Zorg vanaf de tweede helft van de maand voor organische meststoffen in de bodem. Deze zijn de verkiezen boven de scheikundige samengestelde kunstmeststoffen, die hun voedingsstoffen voor de tijd van het jaar te snel laten vrijkomen. Bij de organische mes komen de voedingsstoffen langzaam vrij. Wanneer de planten terug beginnen te groeien. Gebruik steeds de hoeveelheden die op de verpakking zijn aangegeven. Plant ook eens enkele wintergroene struiken, zoals coniveren of bladhoudende bomen in de tuin. Zo zal de tuin het hele jaar mooi zijn. Luguster of losseriahagisch zorgen het hele jaar door. ...voor een groene structuren. Kling op langs schuttingen, pergola's, muren of als bodembedekker... ...bedekken al snel grote wintergroene oppervlaktes. Gele coniveren, zoals de tuja, zorgen voor kleur tijdens de donkere wintermaanden. De bladhoudende vibrium tinus zal gedurende vele maanden voor massig bloemen zorgen. Taxisbogen en buxusvormen komen nu goed tot hun recht. Het vele groen zorgt ervoor dat de winter er niet zo donker en kaal en keel uitziet. Als het niet vriest en de grond is niet bevroren, dan is het ideaal om bladverliezende struiken te planten of te verplanten. Steek met een spade de, de heesters die je wilt verplanten rondom los. Bij grote planten zul je zelf eerst een greppel rond de struik moeten uitgraven. Zorg dat de kluit voldoende groot is en laat zo zoveel grond als mogelijk aan de wortelkluit. Maak, Maak een ruim plantgat op de plek waar de plant wilt hebben. Meng in het plantgat wat kompels door de grond en plant de strijk even diep zoals het voorheen. Trap de grond rond de wortels goed aan en geef hem wat water. Klim op, laat in de zomer zijn oude bladeren afvallen. Daar is weinig tegen te doen, behalve bij de taliefhebber die nu ingrijpt. Met de heige schaar knip je de klim op kort in. Waardoor hij compact tegen de schutting of muur aan blijft groeien. Loop nog zo min mogelijk over het grasveld. De ondergrond kan nog wel vervroren zijn. De dunne laag daarboven kan, daar, kan door er overheen te lopen gemakkelijk verschoven worden en losraken. Hoe fijner het gras, dus des te voorzichtiger je moet zijn. Als er slechte plekken in het gras wil zitten, kun je die beter nu nog niet herstellen, maar er nog even mee wachten tot in maart. Zit er te veel mos in het gezon, dan mag er nu kalp worden gestrooid, om ervoor te zorgen dat de bodem midden zuur wordt. Afhankelijk van de temperaturen kan het zijn dat de grasmaaier deze maand al eens over het gezon mag rijden. Maai het gras enkel af als het niet vriest en het niet te nat is. Zet bij de eerste maaibeurt de maaistand wel een standje over. Op een vooraf klaargemaakte bodem kan men starten met het leggen van graszoden. De grond mag niet bevroren of te nat zijn. De plaatsen waar u in maart gras wil zaaien worden deze maand het beste nu al omgespit, voordat verdere grondbewerking wordt uitgevoerd. De knollen van de dahlia's, die gedurende de winter in bakjes voortvrij werden opgeslagen, zullen weldra gaan uitlopen. Steek de knollen in aparte potten, zet ze op hun plaats in het zonlicht en geef af en toe eens water. De knollen zullen sneller tot leven komen en mooie scheuten vormen, die in maart kunnen dienen als sek. De uitgebloeide winterkornieken en de sneeuwklokjes mogen nu gescheurd en verplant worden. Haal ze voorzichtig uit de grond met een spitteriek of met de spade en verdeel de oorspronkelijke pol in meerdere stukken. Elk stuk mag dan terug worden uitgeplant met in de plantput een kleine hoeveelheid compost of ander organisch voedsel. Planten kluiten even diep als ze eerst stonden. De liefhebbers van de lelies die hun knollen en de herfst nog niet in de grond hebben geplant, kunnen dat nu nog doen. Dat was het voor deze keer. Verder... Hopelijk dat je veel tijd plezier zult hebben.